12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. De Vereniging van Verkeersvliegers reageert op het bijna ongeluk vorige maand bovenuit geest. Een handvol tips binnengekomen bij de politie na de liquidatie dit weekend in Diemen. En Totilas, het paard, is uit de Duitse selectie gezet. Vanuit het noordwesten steeds meer buien met vooral in het noordoosten kans op sneeuw. Temperatuur 2 tot 5 graden. De wind trekt aan en draait naar noordwest. Vanavond dan kan de wind aan de kust stormachtig worden. Morgen bewolking afgewisseld door zon. Ja, twee passagiersvliegtuigen van KLM en Garuda uit Indonesië... zouden in de ochtend van 13 november op elkaar zijn afgevlogen. Door een uitwijkmanoeuvre is een ramp voorkomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek... naar deze bijna botsing bovenuit geest. Evert van Zwol nu aan de lijn, voorzitter van de Vereniging... van Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemiddag, meneer van Zwol. Goedemiddag. Hoe vaak gebeuren dit soort bijna ongelukken? Ik heb geen statistieken. Ik heb nog even geprobeerd om daar wat, uh, wat te achterhalen. Dat is me op deze korte termijn uh, niet gelukt. Maar dit soort uh, incidenten gebeuren wel met enige regelmaat. En, en met enige regelmaat? Is dat twee, drie keer per jaar? Nou, dat denk ik toch in ieder geval wel. Misschien wel vaker. Maar nogmaals, ik heb niet, uh, niet op deze korte termijn echt uh, statistieken kunnen achterhalen. Maar dit, dit zijn geen dingen die heel uniek zijn. Heeft u het zelf wel eens meegemaakt? Ik heb zelf ook vast meegemaakt ja, dat de separatie, zoals wij dat noemen... Hè, het uit elkaar houden van vliegtuigen, dat dat om wat voor reden ook even niet, niet, niet lukt. En dat je dan wat dichter bij elkaar komt dan, dan eigenlijk de bedoeling is. En, en dat het vaker voorkomt, dat zal ook wel uit het onderzoek gaan blijken van de onderzoeksraad? Nou, die statistieken die zijn natuurlijk die zijn op zich gewoon, gewoon voor de hand. We hebben het een... een, een een bureau in Nederland die dat soort zaken bij, bijhoudt, maar die waren nu even niet, niet bereikbaar. Hmm. Dus dat, dat, dat, dat, dat kan met een druk op de knop uit de computer komen. Wat, wat is er die 13e november nou misgegaan bovenuitgeest denkt u? Nou, ik, ik weet natuurlijk niet alle details, want daar is dat, dat onderzoek natuurlijk voor. Maar je zou het even heel simpel kunnen zeggen dat eh, vliegtuigen die op Schiphol als het druk is, dan zijn er twee start- en landingbanen tegelijk in, in gebruik. Ja. In dit geval twee landingsbanen. Ja. Nou, de vliegtuigen die vliegen allebei recht op die landingsbaan af, dus die zitten dan relatief dicht bij elkaar, horizontaal gezien, maar wel op voldoende afstand. Ja. Nou, de procedure is dat als je nog aan het indraaien bent naar die banen, dat dan één vliegtuig op 3000 voet zit, 900 meter, en het andere moet dan op 600 meter zitten. Mm -hmm. Nou, want als je dan de ene de, de bocht een beetje, een beetje uitschiet hè, door de wind of wat dan ook... dan kom je iets dichter bij elkaar dan de bedoeling is... maar dan heb je dat hoogteverschil nog. En dan, dan, dan is er dus niks aan de hand. Ja. Nou, daar lijkt, die, daar lijkt die misgegaan te zijn. En waar kan dat aan gelegen hebben dan? Nou, dat, kan, uh, uh, dat zou een fout kunnen zijn geweest van een piloot... bijvoorbeeld die te vroeg is gaan zakken... Of dat uh, kan een fout instructie van de verkeersleiding zijn geweest. Dat, dat weten we nog niet. Maar dat, daar, daar zou een menselijke fout aan te grondslag uh, kunnen liggen. Ja, ja. En, maar dan zijn ze wel op tijd gewaarschuwd door de elektronica. Ja, en, en, en dat uh, is denk ik een, een belangrijke toevoeging hier. Uh, ik denk ook dat, uh, dat het, dat het ja, bijna rampen en dat soort termen, dat, dat valt nog wel mee. Want uh, ja, die, die, die luchtvaart, dat is uh, natuurlijk dank van, van veiligheidssystemen aan elkaar. En het, en het volgende vangnet wat je dan hebt als dit soort dingen dus misgaan is dat we in de cockpit een, een, een systeem hebben die ons daarvoor waarschuwt... en dan vervolgens in allebei die cockpit zegt van het ene vliegtuig dat dat moet, uh, moet klimmen... en het andere moet, uh, moet uh, gaan zakken. Ja. ja, ze moeten niet allebei hetzelfde gaan doen. Dat moet dan wel gescheiden zijn. Nee, maar die, die, ja. die systemen die, die coördineren dat, dat met elkaar. En dat systeem dat lijkt gewoon normaal gewerkt te hebben. Dus dan, dan, dan herstellen die vliegtuigen eigenlijk zelf, of die, die piloot in dit geval... Uh, die herstellen dan zelf die, die, die, die separatie ja. uh, of die, die veilige afstand tussen die vliegtuigen. Okay. Meneer Van Zolf van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Dank u wel voor de uitleg. We wachten op, uh, op het rapport van de Onderzoeksraad voor ja, Veiligheid. Nee, het is goed dat, ze dat, goed dat ze dat onderzoeken hoor. Als dit soort dingen misgaan, dan uh, daar kunnen we altijd weer wat, uh, wat van opsteken. Zo is dat. Dank u wel, meneer Van Zwol. Goedemiddag. Bij de politie zijn na de uitzending van Opsporing verzocht... vijf tips binnengekomen over de liquidatie dit weekend in Diemen. Of die tips bruikbaar zijn, dat wordt nu onderzocht. Het tv-programma zond gisteravond beelden uit... van de moord op Patrick Brisban, een bekende van de politie... vanwege zijn rol in de cocaïnehandel. Op die beelden is te zien hoe de schutter uit een auto stapt... die al uren voor het huis van het slachtoffer geparkeerd staat... en hoe hij na de liquidatie wegrijdt. Niet alle beelden zijn vrijgegeven. De beelden van het schieten zenden wij bewust niet uit... omdat dat te schokkend is... En de beelden die we wel laten zien zijn vooral interessant omdat daar de auto op staat waarmee de Schutter daar was. En van die auto is meer gezien, ook door buurtbewoners. Deze auto is heel erg belangrijk bij het traceren van de dader of daders achter dit ernstige incident. Ja, en die belangrijke auto waar de Schutter in wegrijdt, dat is een Volvo. De tropische storm Bopa zorgt voor een hele hoop ellende op de Filipijnen. Het aantal doden is intussen opgelopen tot boven de 200... en gevreesd wordt dat dat aantal nog verder zal oplopen. Azië-correspondent Michel Maas. Michel, uh, waar op de Filipijnen zijn nou de meeste slachtoffers gevallen? Nou, bijna alle slachtoffers zijn gevallen op het zuidelijke eiland Mindanao. En dat is nog ja. net het deel van het land dat bijna nooit last heeft van orkanen. Want die trekken meestal over het noordelijke deel van het land. Dus uh, ja, dat is ook een, een van de oorzaken dat er zoveel slachtoffers zijn. De mensen op Mindanao zijn niet zo goed voorbereid op orkanen... als de mensen in de rest van de Filipijnen. We ja. ook en, mensen... Uh, ja, ja, daar... Ja, ik wou zeggen, er werden ook mensen verrast die, die, die, die schuilden in, uh, in een school of een, een gemeentehuis. In één keer tientallen doden daar hè. Ja, er is daar een heel dorp zo'n beetje weggespoeld, omdat boven het dorp het water zich ophoopte in een rivier. Die rivier die was verstopt door boomstammen en zo, maar dat water dat kwam in één keer kwam dat los. En dat was, ging als een vloedgolf door dat dorp heen. Die mensen zaten in het gemeentehuis en dachten, hier zitten we veilig, maar dat gemeentehuis dat ging ook met, uh, met de golf mee. Hoe is het met de, met de hulpverlening? Komt die goed op gang? Nou, daar wordt heel hard aan gewerkt, maar het is heel moeilijk, want een heel groot deel van het eiland is onbereikbaar geworden door uh, aardverschuivingen en door overstromingen. Dus uh, er zijn grote gebieden die nog niet bereikt zijn door de hulpverleners. En uh, gevreesd wordt dat in die gebieden ook nog een hele hoop slachtoffers zijn die niet zijn meegeteld. Ja, want vorig jaar, de laatste tropische storm, dan hadden we het over 1500 slachtoffers, hè? Ja, dat was inderdaad, uh, en dat was toevallig ook weer ditzelfde Mindernau... en ook weer uh, de bevolking die absoluut verrast was uh, door wat er allemaal over ze heen kwam... omdat ze dat nog nooit hadden meegemaakt. Hoe, hoe is het weer nu? Wat zijn de verwachtingen voor vandaag? De verwachtingen, ja. De, de zon schijnt wordt gemeld en uh, dat maakt dat het in ieder geval voor de hulpverleners een stuk aangenamer is. En zeker ook voor de mensen die hun huizen kwijt zijn geraakt. En uh, de verwachting is dat het, uh, het ergste nu echt wel voorbij is en dat de mensen kunnen gaan werken aan het opzetten van tenten en wat ze verder nodig hebben voor de komende tijd. Michel Naas, dankjewel voor je uitleg. De VVD vindt dat er te mild is geoordeeld... over de accountants van school, de schoolgroep Amarantis. Deze week kwam een onderzoekscommissie met een keihard rapport... over het bestuur en het toezicht. Er komt een vervolgonderzoek onder leiding van Oud-GroenLinks-leider Halsema. Net als veel andere Kamerleden reageerde de VVD-woordvoerder Duizenberg... geschrokken op de conclusies van de commissie. vindt het een goed rapport, maar hij vindt dat er hardere noten... hadden moeten worden gekraakt over de externe accountants van Amarantis. Er is formeel gezien gewerkt volgens de controlerichtlijnen... Maar hoe kan het dat tot en met 2011 een goedkeurende verklaring is afgegeven? De continuïteit van de onderneming was hier toch duidelijk in het geding? Had de accountant misschien niet de formele plicht... maar wel de zorgplicht om de stormbal te hijsen? Dit is het NOS Journaal, het door Megens. De Servische NAVO-ambassadeur Branislav Milinkovic... heeft in Brussel zelfmoord gepleegd. Correspondent Joost van Egmond in de Servische hoofdstad Belgrado... over de zelfmoord van de NAVO-ambassadeur. Ambassadeur Branislav Milinkovic is naar het zich laat aanzien van een parkeerdek afgesprongen op het internationale vliegveld van Brussel. Hij deed dat voor de ogen van een Servische delegatie, onder wie ook de onderminister van Buitenlandse Zaken. Zijn dood is inmiddels door datzelfde ministerie bevestigd, maar wat het motief kan zijn geweest van de zelfmoord is nog volledig onduidelijk. Milinkovic was sinds 2009 ambassadeur bij de NAVO. Daarvoor vertegenwoordigde de oud-journalist Servië en Montenegro in Wenen... en was hij afgevaardigde bij de OVSE. Servië is geen lid van de NAVO, maar heeft wel een vertegenwoordiging bij de organisatie. De Thaise koning Boemibol is vandaag voor zijn verjaardag... kort verschenen op het balkon van zijn paleis. Vost liet zich bij zijn paleis toejuichen door zo'n 200.000 sympathisanten... die allemaal gekleed waren in het geel, de kleur van het Koningshuis van Thailand. De 85-jarige koning heeft al jaren slechte gezondheid... Verschijnt daarom zelden in het openbaar. Toch is hij onverminderd populair in het land. De publieke overheid in Griekenland is van alle EU-landen het corruptst. Blijkt uit een jaarlijks rapport van Transparency International... een non-profit organisatie die zich wereldwijd inzet tegen corruptie. Op de lijst staat Somalië onderaan als allercorruptste land. En vlak daarboven staan Noord-Korea en Afghanistan... Binnen de Europese Unie haalde Bulgarije vorig jaar nog de slechtste score. Maar dat is nu dus Griekenland, dat nog steeds grote problemen heeft met de crisis... en met wijdverbreide belastingontduiking. Helemaal bovenaan de lijst staan Denemarken, Finland en Nieuw-Zeeland... gedeeld als eerste, als minst corrupte landen. Nederland, dat is twee plaatsen gezakt, staat nu op de negende plaats, samen met Canada. PvdA-wethouder Carolien Gerels is de nieuwe loco-burgemeester van Amsterdam. Ze is de opvolger van Lodewijk Ascher, die vorige maand vice-premier werd. Gerels is sinds 2006 wethouder in Amsterdam. Ze beheert onder meer de portefeuilles economische zaken, waterbeheer, monumenten en kunst en cultuur. Sport. Ronald Koeman blijft langer verbonden aan Feyenoord. De trainer heeft met de Rotterdamse club een overeenstemming bereikt om zijn contract met één jaar te verlengen. De oude verbindenis liep aan het einde van dit seizoen af. Koeman werd begin vorig seizoen aangesteld... en sindsdien beleeft Feyenoord een sportieve comeback... die onder meer de voorronde van de Champions League opleverde. Feyenoord verlengde onlangs ook de contracten... met de talenten Tini Villena en Jean-Paul Boetus. Totilas en dressuurruiter Alexander Rad... maken niet langer deel uit van de Duitse dressuurselectie. De combinatie rijdt sinds twee jaar samen... maar heeft nog maar weinig successen geboekt. Momenteel is voormalig bondscoach Chef Jansen de trainer. Goedemiddag, meneer Jansen. Ja, goedemiddag. Waarom maken Totilas en Raad niet langer deel uit van die Duitse selectie? Omdat de Duitsers uh, eenzelfde procedure hebben als wij wat ons selectiebeleid daar betreft. Uh, als je er dus een bepaalde tijd niet meer op wedstrijden hebt laten zien... En, uh, en het er ook niet naar uitziet dat je de komende paar maanden op internationale wedstrijden zal verschijnen... dan word je automatisch uh, eruit gekeeperd. Ja, ja en, en, en dat is nu gebeurd dus? Dan bent u... Uh, ja, u bent juist aangesteld om er een succesvolle combinatie van te maken. Dus dat is, dat is een tegenvaller. Nou ja, eigenlijk is het geen tegenvaller. Toch? Ze zijn ook als pas net begonnen met elkaar samen te werken. Maar er is heel veel tegenslag geweest. De jongen zelf is lange tijd ziek geweest. Het paard heeft een blessure gehad. Dus hij heeft ook gewoon niet op wedstrijden kunnen gaan. Dus ja. het, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Misschien. Een beetje Murphy's Law. Alles wat uh, mis kon gaan, ging er even mis. Ja, want dan laten we dat nu even allemaal in één keer komen, zodat we lekker met een schone lei <laughs> kunnen beginnen. En dan ja. uh, geven we dan wel wat gas. Ja. Nou, nou is Paul Schokkemeulen is, uh, is eigenaar van, van Totilas, hè? Mede-eigenaar, ja. mede-eigenaar. Die heeft daar behoorlijk uh, voor, uh, voor betaald. Uh, een miljoenen hebben we het dan over. Hef, heeft hij al gereageerd? Ik heb er nog niks van gehoord. Uh, Matthias is toevallig net naar huis. Die heeft hier getraind uh, drie dagen. Ja. En uh, uh, nou, hij heeft er even van mij even gewoon medegedeeld, maar het blijkbaar komt er nou wat groter in de pers, maar hij is ja. zelfs ook zelf niet echt van onder de indruk, dus uh, ja. we gaan gewoon door. Hij, ook een optimist, meneer schokke -Meulen. Nou meneer, ik heb het er nu echt over met die over de ruiter. Meneer schokke heb ik nog niet gesproken, want hij heeft een hele grote veiling de weekend, dus dat zal hij wel meer mee bezig zijn. Ja. En, en wanneer uh, kunnen Totilas en Raad nu wel weer uh, een toernooi meedoen? Nou, ik denk dat het toch wel voorjaar wordt. Dat we al onze tijd nemen. En je moet zich ook een beetje uh, gaan gewennen aan het systeem van trainers zoals wij het doen. Ja. En uh, nou ja, goed, je moet gewoon de tijd nemen. Als je terugkomt, moet je gewoon in één keer goed terugkomen. Anders moet je gewoon van uh, het strijdtoneel wegblijven. Dat wordt dan het EK aan Denemarken of zo? Dat, uh, dat schat ik toch zeker wel, dat hij dan weer volle bak bezig is. Oké, okay. laten we het hopen. Ik, ik dank u wel voor het aan de telefoon komen. Chef Jansen? Geen probleem. Goedemiddag. Dan heb ik nog laatste nieuws. Philips en zes andere internationale concerns hebben een boete gekregen... voor verboden prijsafspraken over televisieonderdelen. De Europese Commissie bestraft de bedrijven voor anderhalf miljard euro. Philips zal ruim 313 miljoen euro moeten neertellen... en nog eens ruim 391 miljoen... omdat het samen met het Koreaanse LG Electronics beeldbuizen maakt. Dat heeft de Commissie in Brussel zojuist bekendgemaakt... Drijven maakten bijna tien jaar afspraken over onderdelen van beeldbuizen voor televisies en computers. En ook verdeelden ze markten en klanten onder elkaar en ze beperkten hun productie. Nu naar Kees Kwaaks. Die heeft verkeersinformatie, Kees. E-Filip, de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en het Knoopend E-Wijk, vijf kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten nog één keer. Honderden miljoenen eh, boeten voor Philips dus vanwege kartelafspraken die verboden waren. Een handvol tips bij de politie binnengekomen na de liquidatie dit weekend in Diemen. En Totilas, het paard, is uit de Duitse selectie gezet. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Klaas Drupsteen met lunch. Partnertest vraag 86. Vindt u deze test zinvol? Ja, ga verder met vraag 87. Nee, ik bepaal liever zelf met wie ik contact leg. Waarom moeilijk doen?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 Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de show? Ga dan nu naar sterghoudenlookie.nl en stem. Ik zie u graag 19 december, half negen, Nederland 1. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, Bijafar. Mijn naam is Tamina en ik kom uit Afghanistan. Op een dag werd mijn broer in elkaar geslagen door Mujahedin. Ze wilden hem vermoorden. Mijn vader zat huilend op zijn knieën en smeekte om het leven van mijn broer.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Klaus Drupsteen. Goedemiddag, de New York Post heeft een foto op de voorpagina geplaatst... waarop een man te zien is die voor de metro is geduwd... en enkele seconden later doodgereden zou worden door diezelfde metro. Ik ga er straks over praten met Jan-Kees Emmer van de Telegraaf. Zouden zij van de Telegraaf die foto ook plaatsen? In het mediaforum spreken we onder meer over de persoonlijke insteek... die bij sommige reportages in het NOS-journaal wordt genomen. Gisteravond bijvoorbeeld met verslaggever Gerry Eikhoff. Dit was de trouwing van mijn grootvader. Hij heeft hem aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... nog verpand voor een zak aardappels... en later voor veel geld weer teruggekocht. De hoogste score in de quiz is tot nu toe 70. En Joke Verplanken gaat proberen hieroverheen te gaan. Als u ook wilt meedoen aan onze quiz... mail dan uw naam en nummer naar nationale-nieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Nou, we beginnen met het mediajournaal. Ophef over een foto in de Amerikaanse krant The New York Post. Gisteren drukte de krant een foto af van een man... die een dag eerder door een doorgedraaide voorbijganger... voor de metro in Manhattan werd geduwd. Op de foto is het slachtoffer te zien. Een fractie van een seconde voordat hij... door het naderende metrotreinstel wordt gedood. Onderschrift bij de foto. Deze man, op het metrospoor geduwd, zal dadelijk sterven. Waarom plaatst een krant zo'n foto? Ik praat erover met Jan-Kees Ermer... adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Goedemiddag. Snap je de ophef hierover? Ja, natuurlijk is die te snappen. Het is een heel controversiële foto. Je ziet namelijk uh, iemand uh, staan vlak voordat hij uh, zal overlijden. Dus ja, dat dat, uh, dat, dat weerstand oproept, dat is begrijpelijk, uh, Klaas. En uh, als er nou bij de Telegraaf gesproken wordt over het plaatsen van een foto, hoe gaat dat dan? Uh, hoe nemen jullie die beslissing? Nou, wij nemen dat in een breed, breed gezelschap. Uiteraard buigen, buigen de verantwoordelijke hoofdredacteur en, uh, en meestal ook zijn collega's erover. Er is een uh, chef-foto, er is een eindredacteur, er is een chef-verslaggeverij. En, uh, en, en zelfs uh, particuliere verslaggevers die bij de zaak betrokken zijn, uh, kunnen hun zegje doen. Dus wij praten daar dan in een groot gezelschap over en uh, nemen dan uiteindelijk uh, de juiste beslissing. Uiteindelijk hakt de hoofdredacteur de, de knoop door, maar niet naar, dat, uh, naar velen geluisterd te hebben. Ja. En wat zijn dan criteria daarbij? Een, een criterium, en, en dan hebben we het niet over deze foto die nu, nu op Post staat, maar in zijn algemeenheid is het criterium: uh, is er een gezicht gezien? Wat is de nieuwswaarde? Wat is de impact voor het nieuws? En hoe belangrijk is het om deze foto te nemen? En vervolgens kijk je dan: van ja, wat zie je op deze foto? Zie je een gezicht? Uh, zie, je, uh, zie je veel bloed? Je moet, je moet, wij, wij, wij, zeggen, wij zeggen altijd: van ja. Hoe zal, uh, zal de, de, de kant valt op de mat, s morgens vroeg bij het ontbijt, en hoe zal zo'n foto dan, uh, dan vallen? Dus ja, we hebben een aantal criteria waarom we hem langs de lat, uh, zeg maar, liggen. Ja, en waarom is het gezicht belangrijk? Nou ja, dat is natuurlijk ook heeft met privacy en herkenbaarheid te maken. Dus je wil liever, uh, als je een gezicht ziet, uh, maak, dat, dat maakt de impact veel groter. En dan, uh, dan wil je, dat wil je dus meestal niet doen. Maar goed, er zijn ook weer uitzonderingen. Want bij bijvoorbeeld een publieke figuur als Pim Fortuyn hebben wij het ooit wel gedaan... toen hij uh, was uh, vermoord. Ja, en daar is toen ook heel veel over te doen geweest, hè? Er is discussie over geweest, ja. Dat, dat, dat, dat spreekt voor zich. Ook die discussie verbaast ons ook niet. En uh, het zou ook niet goed zijn als er geen discussie over was. Maar goed, wij hebben die afweging gemaakt en wij menen dat... het. Uh, dat het, uh, goed, dat, het, dat het nieuwswaardig was om uh, die foto op de volpagina destijds te zetten. Ja. En als er dan zoveel ophef overkomt... als heel veel mensen erover gaan klagen... Uh, denk je dan van shit, hadden we het toch maar niet gedaan? Nou... Daar denk je, natuurlijk blijf je altijd bij van, ja, hebben we dan een fout gemaakt? Maar goed, het is ook het risico van het vak wat wij doen. Kijk, wij staan op het standpunt dat onze journalistiek en onze journalisten, die, die vragen wij om, om, om de best mogelijke journalistiek te leveren. En daarmee gaan ze vaak tot de rand. En ja, en als je de rand opzoekt, dan gebeurt het ook dat je uh, over de rand gaat. Het moet niet te vaak gebeuren. En we zijn altijd, uh, we, we evalueren altijd uh, hoe heeft dit kunnen gebeuren. Maar het kan gebeuren. Dus ja, je moet niet van ophef schrikken. Kijk, wij zijn de telegraaf, we zijn het grootste blad, uh, grootste krant van Nederland. En dat betekent dat je, dat er, dat je, dat je weerstand uh, soms oproept. Ja, ja, dat hoort bij het vak. Nou, even al die uh, criteria meewegende. Uh, je hebt de foto gezien. Ja. Hadden jullie deze foto van die man uh, op de metrobaan, hadden jullie die geplaatst? De Telegraaf? Ja, ik, ik ben natuurlijk zelf. Ik, ik, ik was voordat ik lid werd van de hoofdredactie van de Telegraaf als correspondent in New York. En het gebeurt wekelijks dat de mensen uh, voor, uh, op de, op de, op de rail, rails van de subway uh, uh, terechtkomen. Um, en, en het opheffen is dan ook meestal over het feit dat niemand dan wat doet. Ja. En eigenlijk, uh, ik heb nu ook even gekeken hoe de reacties waren. Ja, er is ophef over die foto. Maar meer ophef is over het feit, ja, niet alleen die fotograaf maakt die foto. Ja. Maar er staan nog honderden andere mensen op het perron die niets doen. Dus het is wel, zeg maar, uh, je ziet dat het deze foto een discussie aan, uh, aanjaagt. Waardoor, ik hem, uh, waardoor wij hem waarschijnlijk ook wel geplaatst hebben om juist die discussie aan te jagen. Ja, ja want uh, er wordt gezegd, die fotograaf had niet moeten fotograferen. Die had naar die man moeten rennen. En moeten redden. Ja, maar er stonden, als je kijkt naar andere foto's van het evenement... zie je dat er nog veel meer andere mensen dichterbij stonden. Ja. En die deden ook niks. Dus jullie zouden hem plaatsen? Ik denk dat we hem wel hadden geplaatst, ja. Jan Kees Emmer van De Telegraaf, adjunct hoofdredacteur. Dankjewel. Een duur grapje voor RTL Nederland. Het mediabedrijf moet ruim drie ton aan de fiscus betalen... omdat ze een cadeautje uitdeelden aan het personeel. Dat meldt ICT uh, uh, ICT-site uh, Webwereld. RTL gaf in 2010 al haar werknemers met de kerst een iPad cadeau. De rechter heeft nu bepaald dat een tablet eerder een computer is dan een communicatiemiddel. En dus moet er volgens de wet op de loonbelasting loonheffing worden betaald. RTL Nederland reageert teleurgesteld, maar strijdbaar. We zijn het hier echt niet mee eens. We zijn een mediabedrijf. We werken met die iPads. Dat is dagelijkse business. RTL gaat in hoger beroep. De Amerikaanse politiek, commentator en Repubi republikein Carl Rove... zien we de komende tijd veel minder bij Fox News. Hij bleef tot het laatste moment volhouden... dat de race tussen Obama en Romney nog niet gelopen was. Carl Rove twijfelde openlijk aan de bevindingen van het Fox-team. Dat werd hem in de Fox-studio op de uitslagenavond... al niet in dank afgenomen. we be about we 991 Well, folks, uh, thanks. so maybe not so fast. Thanks a lot. Thank wow. you. That's, that's It's great it. to have you guys here. <laughs> In de balie in Amsterdam werd gisteren met man en macht getracht om de, de journalistiek te redden. Met alle bezuinigingen in de mediaopkomst zijn journalisten in Nederland bang voor de toekomst van hun vak. Red de journalistiek was dan ook de titel van het debat gisteren tussen mensen uit de journalistiek, de uitgeverij en de omroepen. We waren erbij en spraken initiatiefnemer Marianne Zwageman. Zij was tevreden over de avond en werd ook verrast. Ja, ik ben wel tevreden omdat uh, de conclusie toch anders is dan dat ik vooraf had verwacht. Uh, er was meer overeenstemming, terwijl we toch wel heel veel verschillende partijen aan het aan het scrummen hadden. Het was geen debat, maar een scrum. Um, dus dat, dat verraste mij en dat is dus op zich dan positief. Dus er is echt wel een lijn uitgekomen waar we wat mee kunnen. En die lijn houdt in dat we langzaamaan toe moeten... naar een nieuwe manier van journalistiek bedrijven. Veel aanwezigen zien voorlopig nog steeds wel een belangrijke rol... voor de publieke omroep. Maar wel samen met de groeiende groep zelfstandig ondernemende journalisten... zegt hoogleraar journalistiek Piet Bakker. Maar je zal zien dat er veel meer kleine initiatieven komen. Uh, mensen die in hun eentje of met een klein groepje aan het werk gaan. Uh, die alleen maar financiële berichtgeving doen, alleen maar misdaadberichtgeving. Uh, wat niet wil zeggen dat het probleemloos is. Want het is nog heel moeilijk om bijvoorbeeld geld te verdienen online. Uh, en het is ook heel moeilijk om in je eentje zoiets heel lang vol te houden. Uh, maar het is niet alleen maar een heel zwartgallig verhaal. Er zullen allerlei nieuwe... En misschien ook wel hele leuke initiatieven komen. Maar ik denk dat de publieke omroep helemaal geen achterhaald initiatief is. In Nederland kijken elke dag meer dan een miljoen mensen het journaal. En soms wel 1,5 of 1,7. Dat is een hele populaire zender. De publieke radio is heel populair. Mensen luisteren daarnaar. Het zal niet betekenen dat ze precies hetzelfde moeten doen wat ze altijd deden. Ik denk dat men dit wel overleeft. Men zou toch wat efficiënter met de middelen om moeten gaan. En misschien is dat eigenlijk heel goed. Piet Bakker, lector crossmediale journalistiek. Erik Smits is redacteur van Follow the Money en uh, is zo'n zelfstandig ondernemer. Ook hij ziet de samenwerking met kranten en met Hilversum... voorlopig als noodzakelijk voor het voortbestaan van de journalistiek. Al was het alleen maar omdat het voor de zelfstandig ondernemer geen vetpot is. Nou ja, ik kan er net van leven. En ik, ik hoop daar uh, in de toekomst beter van te kunnen gaan leven. Ik hoop vooral dat ik mensen omheen me heen kan, een, een, een plek kan bieden... die er gewoon een, een bestaan mee kunnen opbouwen. Dat grote instituties als de Omroepen, dat is een een, een heel ouderwets model. Dat, dat is echt inderdaad uh, voor herziening. Uh, totaal, dat mag echt, wat mij betreft, heb totaal op de schop uh, Hilversum. Uh, maar op dit moment zijn de modellen er nog niet voor om, om, uh, om die journalistiek te produceren tegen marktprijzen. Dus het is heel van groot belang dat dat dus een, een plek is in Nederland waar dat uh, op, op, op een goede manier gemaakt wordt. En dat is in Hilversum. Het kan alleen een stuk efficiënter en een stuk handiger. En dan tot slot nog even de vraag aan lector cross-mediale journalistiek Piet Bakker. Uh, want de hoofdvraag aan het eind van de avond was natuurlijk... wordt de journalistiek gered? Ja, hij is al gered wat mij betreft. Ja, ik ben heel optimistisch. Het is echt, echt elke dag weer een feest om naar uh, al die media te luisteren. Ik, mijn, mijn werk uh, vaart er wel bij. Ja, straks eens kijken of mijn medium, mediaforumgasten ook zo positief zijn. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. archief Diewetje Blok is al jaren onlosmakelijk verbonden met het Sinterklaasjournaal. Vandaag is de laatste aflevering van het dagelijks programma... waarin de belevenissen van de Sint op de voet worden gevolgd. In de jaren 60 was dat heel anders. Toen kwam de Sint maar af en toe op tv. In 1968 was hij te gast in een speciaal programma met Mies Bouwman. Wat een feest hè, mevrouw Bouwman. Dag Sinterklaas, geweldig. hartelijk welkom en namens al deze kinderen en alle kindertjes thuis... ...heel hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank u. En gaat u nou eens lekker zitten, Sinterklaas? Ja, ja. Sinterklaas, zit te gaan nou hè. Na nou, al die vermoeienissen rustig gaan zitten nou, ja. Zo, ja. ja, Sinterklaas, dat is geweldig. En wat heeft u nou gevraagd voor uw verjaardag, want als je jarig bent krijg je cadeautjes hè. Ja, dan krijg je cadeautjes, Sinterklaas. Ja. En vorig jaar heeft u Krulspelden gevraagd. Ja. Dat weet ik nog. Ja, en toen heb ik er gekregen. Maar dat waren van die oude ouderwetsen met elastiekjes. Ja. En dan kwam het haar in de war. En nu wou ik gewoon een oude tang. Een ja, oude tang, een ja, ouwe... uh, krultang. Uh, uh, ja. Ja. Ja. Spaanse tang, Spaanse uh, uh, tang. Uh, uh, maar de lak is ook verkeerd, die Sint-Nicolaas al gebruikt. Naar de krullen, want ik moet hem altijd helpen, ik hem helpen. Maar uh, je ja. ziet het weer, hè? het zit ja. niet goed. Zit ja, niet zeker. Toch jongens, ik, zit mijn baard, is er, heb ik een mooie baard? Ja! ja. ja. Hij had toen al een prachtige baard. Adrie van Oorschot hoorde u. En natuurlijk Mies Bouwman, de huidige Miss Sinterklaas. Diewertje Blok is overigens vanavond te gast als tafeldame in De Wereld Rijd Door. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja, te gast in het Mediaforum Jan Heemskerk. Oud-hoofdredacteur van Playboy. Tegenwoordig creatief directeur van FHM. En Jan Slachter, directeur van Omroep Max En ook presentator daar. Welkom allebei. Een opmerkelijke terechtwijzing, daar wil ik graag mee beginnen... van Geert Wilders op Twitter. Naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... Geert Wilders citeerde Marcel Oost... de voorzitter van voetbalclub De Buitenboys, foutief. Zo schreef hij, alleen de drie Marokkaanse spelers van Nieuw Sloten... liepen naar onze grensrechter. Marcel Oost reageerde hier meteen op door te schrijven... dat het woord Marokkaan niet door hem gebruikt is. Hij verzocht Wilders om het te veranderen in spelers. Uh, Jan Heemskerk, was dit te verwachten van Wilders... dat hij zo'n soort tweet zou plaatsen? Nou, het valt me zelfs van Wilders een klein beetje tegen. Ik denk dat deze problematiek toch iets te ernstig is om het af te doen... als het zijn weer die Marokkaantjes. En uh, als zouden het met de Marokkaantjes geweest zijn... dan het, maakt het nog niet uit. Dan blijft het nog een veel bredere problematiek. En heel dapper en heel goed van, dat hij die aardige meneer van buitenboord is dat uh, hem tegengecorrigeerd heeft. Ja, Wilders heeft daar uh, niet op gereageerd. Uh, is dat zwak? Want hij heeft wel die tweet geplaatst, Jan Slachter. Ja, nou ja, goed. We, we kennen Wilders. Hij laat af en toe uh, iets van zich uh, horen. En dat is... Uh, Zeer sporadisch. Hij is niet heel gul met zijn tweets. Wellicht dat hij nog komt. Uh, en ik vind het ook een beetje, ja. Ik bedoel, ik lees nu zoveel dingen. Ik bedoel, wat er is gebeurd, dat is zo verschrikkelijk. Omdat. Of dat nou Marokkanen zijn geweest, of Turken of Nederlanders. Het is, het is gewoon verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik, ik moet er wel bij zeggen, ik, ik, ik, ik, ik, ik las ook weer een verhaal in de Telegraaf vandaag... over ook een vrijwillige scheidsrechter die ook in elkaar was geslagen... door Sporting Marok en een, en een kniestoot en, en, en, en een kopstoot. en uh, Weet je wel, het... Het feit dat dit allemaal gebeurt, dat, dat doet je toch wel even aan het denken zetten. En ik bedoel, ik had het laatst ook zelf in Amsterdam. Ik keek alleen maar recht voor me uit. En het waren toevallig wel weer Marokkaden die heel agressief naar me deden. omdat ik gewoon een kant uitkeek. Weet je, want ze dachten dat ik hun kant uitkeek. En. Het is een onderbuikgevoel, ik weet het. Maar, maar ik vind het toch wel heel typisch... dat, dat, dat uh, uh, we ook eens goed moeten gaan kijken... Van wat gebeurt er met die vaders en die moeders? Uh, ja. Wat gebeurt daar? En wat is er eerder in die vereniging gebeurd? En wel, hoe heb jij trouwens zelf gereageerd toen dat gebeurde? Toen ze gingen schelden? Ik heb niet gereageerd op, tweet, op Twitter. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Nee, nee, nee, vond... nee, maar ik bedoel, toen de jongens dat deden. De nou ja, toen dacht ik ook, ik stap uit. en Ik ga, ik ga even verhalen halen bij hem. Van, joh, wat is er aan de hand? Wat, wat doe ik verkeerd? Ja, heb je wel gedaan? Dat heb ik niet gedaan. Ah. Omdat ik weet... Uh, alleen had ik hem al aangekund. Maar ik weet gelijk dat er tien om me heen komen staan. En dat is het laffe ook natuurlijk wat er nu is gebeurd met, met deze grensrechter. Ja. Uh, dat, dat, dat er drie, vier man zijn en dan durven ze wel. Uh, dus ja, ik dacht, blijf maar zitten. En dan voel ik me toch niet zo heel erg lekker. Want eigenlijk had ik er wel iets van willen zeggen. Ja, precies. Maar ja, uh, Ingrijpen, dat ja. wil je natuurlijk. Jan hefst, kijk nog heel even kort over uh, iets op Facebook. Uh, er is namelijk een, een fake-account gemaakt van die familie Nieuwenhuizen. Uh, ja ja nou, hoe kan ziek je ben je dan? Ja, ja. Ik vind iedereen die zich op de een of andere meeste probeert te maken... van het verdriet van die mensen... die, die moet daar ja, ja, toch heel goed over nadenken... waarom je dat eigenlijk doet. Wat hoe... kan daar nou het idee achter zijn? Uh, geen idee. Aandachttrekkerij... Uh, de manier om uh, onder valse vlag jouw boodschap vooruit te schuiven. Er zijn zoveel rare dingen aan de hand. Ja. Hmm. Ik vind het uh, heel vervelend. Ik begrijp het. Ik vind dat ook. We gaan straks doorpraten in het uh, mediaforum. Eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Philips heeft van Brussel twee grote boetes gekregen voor verboden prijsafspraken. Die boetes zijn bij elkaar 704 miljoen euro. Philips maakte met LG Electronics afspraken over televisieonderdelen. Vijf andere elektronicabedrijven kregen ook een boete. De VVD vindt dat er te mild is geoordeeld over de accountants van scholengroep Amarantis. Deze week kwam een onderzoekscommissie met een keihard rapport over het bestuur en het toezicht. De regeringspartij VVD vraagt zich af hoe het kan dat de accountants tot en met 2011 een goedkeurende verklaring over Amarantis afgaven. Servië en Kosovo hebben afgesproken samen hun grensovergangen te bemannen. Het akkoord is een doorbraak, omdat Servië de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkent. afgelopen jaren leidde dat tot veel problemen aan de grens. En de Griekse overheid is van alle EU-landen het corruptst. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van een organisatie die zich wereldwijd inzet tegen corruptie. In de Europese Unie haalde Bulgarije vorig jaar nog de slechtste scoren, maar dat is nu dus Griekenland. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Vanuit het noordwesten trekken winterse buien het land in. Vanmiddag kan het daardoor vooral in de noordelijke delen van het land korte tijd lokaal glad worden. De maximumtemperatuur komt uit tussen amper 2 graden in het noordoosten tot 5 graden aan de westkust. De wind is nog op de meeste plaatsen zwak. Vanmiddag trekt de wind aan en is eerst zuidwestelijk. Later in de middag en vanavond draait de wind naar het noordwesten en haalt flink uit. Langs de kust kan de wind stormachtig worden en zijn de windstoten mogelijk tot 85 km per uur. Sinterklaas moet niet alleen oppassen voor de wind vanavond, maar kan ook nog eens rekenen op gladheid. Sneeuwbuien kunnen vanavond in het binnenland de daken wit maken. In de nacht beperken de winterse buien zich meer tot de kustprovincies. In het binnenland zijn er dan opklaringen en de temperatuur daalt naar 0 tot min 3 graden. In een smalle kuststrook blijft de temperatuur door wind van zee wel iets boven 0. Morgen kan een enkele winterse bui voorkomen, maar zijn er ook zonnige momenten. De maximumtemperatuur ligt tussen 1 graad in het oosten en 4 graden aan zee. Vrijdag volgt er een flink pak sneeuw in vrijwel het hele land. ANWB heeft informatie, bij Amsterdam op de ring A10... vanaf de afrit Haarlem tot aan de Koentunnel, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, We gaan door met het uh, mediaforum. Jan Heemskerk en Jan Slachter zijn hier te gast. Dus ik zal de achternaam erbij noemen als ik iemand het woord geef. Uh, Marianne Zwageman deed gisteren een dappere poging om de journalistiek te redden. <kwijden> het doel was een nieuw businessmodel te bedenken voor de journalistiek. De sessie was live via internet te zien. Een van jullie gekeken toevallig? Ja. Helemaal niet, nee. Ik was bezig met, met Sinterklaas al een dagje te vroeg. Ja. Oh, je was aan het 4 al? Ja, ja, ja. Uh, ja. Een van de, de conclusies uh, was dat journalisten ondernemer <coughs> moeten worden. Geloof je daarin, Jans? Of zou ik even naar Jan Heemskijk gaan? Je moet even, tevormen, ja, ik neem ja. even een slokje. Ja. Ja. Dan zit het voor de luisteraars <laughs> thuis, Jan zit stik ja, ja. Maar we laten het gewoon gebeuren. We het gewoon rustig gebeuren. Dat is ook moderne journalistiek. Ja. Uh, ik zit heel dubbel in deze, in deze materie. Aan ja. de ene kant zit ik journalist over het algemeen. Mensen die, die nogal snel zeuren dat hun, hun toekomst en hun brood bedreigd wordt. En dat het toch een schande is. En dat de hele wereld erop zit te wachten. Terwijl ik denk, ja goed. Ook journalistiek is gewoon een beroep. Uh, ook uh, producten die nieuws- of informatievoorziening uh, voor je verzorgen. Die moeten geld opleveren. Dat is, uh, aan de andere kant. Het is toch ook wel fijn als je in een land woont... waar op de een of andere manier het onafhankelijke journalistiek is geborgd. En, en nou, dat hebben we dan hier met de, met de publieke omroep, geloof ik. En een aantal kranten die nog altijd knap, knap... geheel redactioneel onafhankelijk het hoofd boven water weten houden. En voor de rest, ja, dat nieuwe ondernemerschap... Uh, ik zie het niet zo, nee. Jan? Ja, ik ben bang dat je, dat je naar verdienmodellen gaat. Weet je wel, dat, dat, dat die ondernemers die dan hè, zichzelf ook uh, uh, zeggen... nou, ik heb een businessmodel en ik ben journalist en ik ga dit en dat doen... dat je heel snel belandt uiteindelijk bij onderwerpen... die misschien wel heel populair zijn. Uh, en dat je daar ook wel eens een keer misschien nog wel water in de wijn wil doen. Omdat je wel, je hebt een businessmodel, je moet winst maken. Ja. Um, en, en ik denk dat met name de onderzoeksjournalistiek... dat die wel enorm dan in het geding komt. En daarom mogen we ook wel enorm blij zijn, omdat natuurlijk een hele kostbare zaak is, dat er inderdaad die publieke omroep is, uh, onafhankelijk, uh, en het is een vak, mensen moeten gewoon een, een, goed hun geld verdienen, en dat kranten het moeilijk hebben, ja, dat, dat, dat is al jaren zo, er wordt vaak wel verweten dat het de schuld is van de publieke omroep, ik denk zeker dat het niet zo is, want als je nee. in Amerika kijkt, dan gaat het ook slecht met Time Magazine en met al die kranten, en Time Magazine heeft zelf gezegd. De omroep je roept er nog iets heel belangrijks tussendoor, even snel als ik je mag onderbreken, ja. de, de, de, de, de mensen moeten daar goed geld mee verdienen, waarom? De nou, ik vind de dat ze een goed een goed salaris ja, nee, moeten hebben. Maar, maar in, in willekeurig ja. welke andere beroepsgroep hangt dat ook af van ja. wat de gekker voor geeft. Als er ja. geen sterveling geïnteresseerd is in nieuws, zit je dus in een hele verkeerde business. Dan maar wordt maar, maar moet je met de publieke hebben. omroep, want de publieke omroep heeft nooit geld hoeven verdienen. Ja, Het uh, model is daarbij niet aan de orde. Ja, maar daar is, de, dat is dus de enige plek in Nederland waar je inderdaad zou kunnen zeggen: Nou, zolang we met z'n allen maar over eens zijn dat we erbij gebaat zijn als democratie, dat er ergens een soort geborgde vrije journalistieke omgeving is waar dan inderdaad goed betaald wordt en waar mensen in... Nou, maar een, de een goede, goede cao is. En, kijk, je ziet natuurlijk nu wel, door, door die bezuiniging van Rutte 1, 200 miljoen... gaan 700, 800 mensen uh, komen op straat te staan met die 100 miljoen erbij wellicht nog twee, 300 ja, Jan, man. Maar, Morgen komt de staatssecretaris... met, leven, met leven is keihard. Bedoel, ja, maar ik bedoel... Wacht even, er... even Jan Ja, Sachtens maar ik was, denk ha? toch wel ja. dat het heel belangrijk is. Want, want je zult toch gaan zien... dat die journalistiek ook hier bij de publieke omhoop onder druk komt te staan. Jan Heemskerk nu. Ja, en, maar goed, ik, we hebben het over de journalistiek. Alsof er geen andere vormen van journalistiek bestaan... dan de kranten of uh, nieuwsjournalistiek bij televisie en radio. Ik zit in de tijdschriftjournalistiek al een jaartje of 25, 30 bijna. Hm. Nou, als je ziet wat daar alles is ingeleverd aan, aan, aan geld... maar ook aan middelen, aan mensen, hoeveel hm. ontslagen... Daar zijn gevallen. Hoe zeer daar moet worden geworsteld met inderdaad het verdienmodel. Zoals jij dat toch wat ja, vijandig noemt. Een heleboel dingen zijn mogelijk dankzij het verdienmodel. Dat zijn ook journalisten. Tijdse journalisten bijvoorbeeld. Ja, die heb je ook ja. in alle gradaties van. Er wordt nu gesproken over dat ondernemerschap van journalisten. Maar is dat iets nieuws? Want dat is toch altijd geweest? nou ja Ik, ik hoor niks nieuws. Nee, ik, ja. als je relaat, ik, ken, ja. ik ken ontzettend veel mensen die bloggen. Die culinaire blogjes. Die inderdaad doen wat Jan zegt. Die denken nou ik heb een niche van de markt. Daarin wil ik uit Blinken. Daarin wil ik leuk, entertainende of informerende journalistiek bedrijf. En ja, dat ik daar poen mee moet verdienen. Dat lijkt me nogal... Ja, maar ja, Jan, even, even een ander ja. punt graag. Want het, het heeft te maken met die bezuinigingen. Daarom werd er ook gekeken naar de toekomst van de journalistiek. Als je naar de publieke omroep kijkt... nou je zei het zelf al, dan moet er ook flink bezuinigd worden. Hoe maken jullie de sprong naar de moderne tijd? Hoe gaan jullie de programmering aanpassen? bijvoorbeeld ja nou, Ik denk dat we dat sowieso moeten doen. En dat we onze focus, en daar zijn we ook al intern mee bezig... ook met de Raad van Bestuur van NPO... om onze focus toch meer te leggen op inderdaad de, de journalistieke programma's die we bij de publiek op maken... ...dat daar onze, uh, onze aandacht naar uitgaat... ...daar dat de prioriteiten worden gesteld... ...en dat wij wellicht afscheid zullen moeten nemen... ...en bij Max hebben we dat al gedaan... ...wij nemen afscheid van het, van het amusement. Ik bedoel, we hebben afgelopen weekend... ...Wie van de drie opgenomen. Hartstikke leuk programma. Leuk, gezellig. Maar als ik dan keuzes moet maken... Dat gaat wat, verdwijnen. Dat, dan niet meer ja, door. ik moet keuzes maken. Mes op tafel? Nou, dat is, een, dat is een quiz. Maar ik, ik zou veel meer willen insteken op, op een programma's Hollandse Zaken, Meldpunt, Consumentenprogramma's, programma's die echt ertoe doen. Ik vind het je eens En die keuzes moeten wij gaan maken in de toekomst. En ik vind dat wij als publieke omroep in zijn totaliteit dan ook maar afscheid moeten nemen van het amusement. Want daar is altijd heel veel kritiek kansen. Wat er dan bij jullie nog meer? Of is het al een nou, nou, geheugentrainer heel... voor jouw eigen geheugentrainer? Ja, nou, als, dat, als, dat, als jullie dat amusement vinden, stel dat dat inderdaad op die manier gerangschikt is. Ik weet dat heel veel mensen er baat bij hebben. Heel ja. veel ouderen hebben er baat bij. Dus ik vind dat niet het pure amusement. Wat vind jij, Jan Heemskel? Nou, ik denk dat Jan zegt in uitsluiting daarop. Ik ga niet kibbelen over het een of het andere programma. hoor, Dat moet je iemand anders bedoelen. Maar uh, als er een markt voor is, dan is er vast een commercieel omroep die het ook wil doen. Uh, als we denken de geriatrie is een belangrijke markt, dan komt dat vast in orde. En wat niet in orde komt, is culturele diversiteit en onafhankelijke nieuwsvoorziening. En daar moet je dus, ben ik met Jan geheel eens, Opleggen in de publieke omroep. Ja, maar nog één een... kort dingetje dan. Ja. Kijk, het feit dat het journaal 1,82 miljoen kijkers trekt, komt ook. En dat wil ik wel benadrukken. Dat het toch een, een, een brede programmering moet zijn. Die op die, die, die, die publieke omroep moet je niet marginaliseren. Want dat zie je ook in Amerika gebeuren. Dan kijkt er niemand meer naar het nieuws van de publieke omroep. Dus daar horen ook programma's bij. En niet alleen kunst en cultuur. Geen ja. elitaire omroep. Maar, maar dan dan nog toch een paar, nog even zei. een paar programma's die zouden moeten verdwijnen. Ook buiten max dan. Nou ja, bijvoorbeeld is Strict Dancing, condensing. Uh, een programma waarvan ik vind, ja, dat is eerst bij de commerciële geweest... en dat zenden wij dan ook nog een keer uit, hartstikke leuk. Ja, die keuzes zullen we moeten gaan maken. Ik uh, uh, bedoel, ik vind het een beetje moeilijk... om over programma's van collega-omroepen nu te gaan zeggen... dat moet verdwijnen. Uh, ik weet in ieder geval wel dat wij het niet meer zullen gaan doen... en dat wij die keuze al hebben gemaakt voor 2013... En, en ik vind dat drama, wat natuurlijk, hè, we, we zitten daar zelf redelijk goed in, uh, dat moet natuurlijk wel blijven. Het moet wel een brede publieke omroep blijven, waar je wel goed kunt, en maar niet alleen aanvullend op de commerciële. Want dan, dan ben je binnen een paar jaar weer weg. Maar ik weet in ieder geval, ik ben heel benieuwd, morgen komt de staatssecretaris met een persconferentie. Dus daar gaat hij iets vertellen over de publieke omroep. En wat dat is, dat gaan we allemaal nog zien. Maar morgen komt hij met de boodschap. Jan Heemskerk nog iets hierover? Nou ja, dat, ik, dat me toch lijkt, ik, ik sympathiseer natuurlijk volledig met je, maar ja, als we de keuze gemaakt moeten, en we hadden het over de journalistiek en het redden van de journalistiek, dan lijkt me de volgorde inderdaad nieuws- en cultuurvoorziening en daarna de rest, eh, toch een belangrijke... Ja, prioriteit is stellen, ja, maar ook goed, daarnaast een brede publiek. op. Zijn we daarover eens, gaan we even naar de, de New York Post, de foto uh, die we net al even besproken, ik had erover uh, met Jan Kees Emmer van de Telegraaf. Een man die voor de metro geduwd is. Ja. Uh, een andere man staat daar uh, met een fotocel. Maakt er een foto van. En die wordt geplaatst op de voorpagina van uh, de New York Post. Uh, Jan Heemskerk. Ja, ik zie eerlijk gezegd. Uh, geen reden om dat te doen. Ik, uh, als de, de foto om het van te van doen. Van tuin, uh, jij, zou, het... jij zou het niet doen. Nee, het uh, is een de, de foto van Fortuin stond net eventjes voor. Toen die man van de Telegraaf aan de, de internet Daarin, daarin, daarin uh, wordt in ieder geval iets verteld over een nieuwsgebeurtenis die ons allemaal heel erg aangaat. Die buitengewoon gewoon ingrijpend is de manier waarop het gebeurde, de wanneer het gebeurde. Enzovoort, wie het betrof. Hier is het ja ontzettend vreselijk en zielig, maar zoals de meneer Van de Telegraaf ook al zei. er gaan er, ik, daar volgens mij 15 per dag voor de metro. En ja, het is sensatie. En het heeft, dient geen enkel doel. Dus ik vind dat uh, onsmakelijk. Jan Slachter. Ja, Als je de foto ziet... je ziet dat die man uh, richting de metro kijkt. Je ziet zijn gezicht niet. Maar wat, wat moet er in die man omgaan? Als ik dan ook nog hoor dat het door een amateurfotograaf is gemaakt... dat er meerdere mensen foto's hebben staan maken... en dat er niemand... je ziet in die hele omgeving van die man... zie je niemand naar hem toe nee. rijden die hem een hand... Want er schijnen mensen te staan daaromheen. Maar, ja, maar en iedereen pakt zijn mee. fototoestel. Hoe ziek is dit? Weet je wel? En het feit dat, dat het is een amateurfotograaf is, dat de New York Post ook nog deze foto plaatst. De man die deze foto heeft genomen, die moeten voor zijn evenwicht zijn even, fotostel afpakken. Want er is niemand in de omgeving die deze man helpt. En je ziet het op YouTube ook gebeuren. Hè? Je ziet daar ook filmpjes van uh, meisjes die worden lastig gevallen. Je ziet het allemaal, want mensen willen het allemaal ja. laten zien van wat er gebeurt. Uh, en ja, dit zet het alleen maar nog meer aan om dit soort foto's te blijven maken. Maar Jan Heemskerk, is de fotograaf hier verantwoordelijk voor of toch de krant? Voor? Uh, nee, uiteindelijk de krant. Ik mag ja. hoop dat die iets meer verstand hebben... dan die, uh, <coughs> dan die mafketel die het gedaan heeft. Ja. Dus, ja, dus die moeten we erop aanspreken. En, en uh, ja, want er is veel ophef over ontstaan. Net zei Jan-Kees Emmer van de Telegraaf, wij zouden hem ook geplaatst hebben. Ja, nou ja, dat vind ik dus ook verkeerd. Ik denk dat je dat niet moet aanmoedigen. Wat Jan raakt natuurlijk wel aan een redelijk vreemd fenomeen... is dat je eerder reageert door een foto van iets te maken... wat er gebeurt, hoe erg of hoe vreselijk ook... dan dat het niet opkomt om ja. te kijken of je daar misschien een rol in kan spelen. Nou, dat lijkt ja. me ook wel een zorgelijke ontwikkeling. Maar die Vraag, man, als ergens, je ziet, die, man die, hand, die hand, het is niet zo dat hij die dieper zou vallen. Als iemand naar hem was toegelopen en had zijn hand gepakt... het is allemaal een flits van een seconde, dat begrijp ik ook wel... maar dan heb je nog een poging ondernomen en nu worden er foto's gemaakt. Ja, dat, dat duurt ook nog even. Ja. Dan weet en je hoe lang het duurt je stel, stel, en, je telefoon opgepakt hebt... Ja. en de camera hebt gezet in de ja nee, Hij had zo'n ding op zijn nek, volgens mij. Ja, goed, maar dat zijn ja, moet, details, dus allemaal maar, details. Maar... Hij, ja, hij had er naartoe moeten rennen, zeggen jullie in ieder geval. Ja. En, en vind je dat dit soort foto's ook in Nederland uh, te zien is? Of, of uh, is het echt iets typisch Amerikaans? Nou, het maak het zelden mee, dus ik vind het, uh, ik heb het nog niet prettig zo. Nee, nee. Ja. Nog even uh, naar de participerende journalistiek. Het NOS-journaal bracht gisteren een reportage over juweliers... die problemen hebben met de postbezorging. Vaak verdwijnen pakketjes die zijn opgestuurd met Post.nl. Verslaggever Gerry Eikhoff gaf er een persoonlijke draai aan... door te beginnen over de ring die hij draagt. Dit was de trouwring van mijn grootvader. Hij heeft hem aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... nog verpand voor een zak aardappels... en later voor veel geld weer teruggekocht. Na zijn dood heeft mijn moeder er een briljant in laten zetten... en nu heb ik hem weer van haar geërfd. Door de steenzetting is de ring wat kwetsbaar... en gaat hij af en toe kapot. Dan moet ik hem laten repareren... Ik zou er niet aan moeten denken dat ik dan na een week... terug zou gaan naar de juwelier om hem weer op te halen... en hij tegen mij zou zeggen, sorry, hij is verloren gegaan in de post. Ja, het acht uur journaal was dit gisteren. Uh, Gerry Eikhoff dus, over een ring die hij uh, of draagt. Uh, Janne en Heemskerk op Twitter waren een aantal uh, tweets te lezen... Uh, van mensen die hier duidelijk niet op zitten te wachten. Uh, wat, wat vind jij van dit soort... Nou, Heb je in nou, ieder geval het... gezien dat, uh, Of je was met Sinterklaas bezig? Hè? Ja, nee, dit, nou, dit... ik vind het uh, redelijk vreemd. Uh, maar ik vind het ook heel vreemd dat mensen de moeite nemen... om de, zich daar weer over op te vinden. Vind ik vind het wel van een dermate treurige onbeduidendheid... dat ik echt denk, van, joh, ja, natuurlijk moeten die mensen dat niet doen. Want het heeft die oma's ring, die, man, die man's ja. ring... godsnaam te maken met het be overigens bedroevende nieuws... dat PTT Post zijn, uh, het niet meer, zijn, uh, zijn pakketjes niet weet te bezorgen. Ik, het, ja, dus dan lijkt het lijd ook een beetje af... het gaat niet meer over het echte nieuws, maar het gaat over... Ja, nee, die... het is ooit, journalism, is ooit uitgevonden... en het was best een aardig idee... maar dat betekent dat toch dat je, dat je aan, in de grote nieuws... Uh, gebeurtenissen mengt en daar heel van uitmaakt en vanuit die positie Verslag doet, dat is toch heel iets anders dan een verhaal over de ring van je oude oma en hoe erg het zou zijn dat hij kwijtraakt. Maar het is dat gezegd hebbende, dat wij er nu ook alweer over minuten over zitten te praten. Ja, is dan gaan het nog, op, nog een paar minuten vol oh, nou ook. Nou, Want daar moet nog wat over zeggen. Nou ja, ik vind het meer een hart van Nederland onderwerp. Ik bedoel, dat, ja, maar dat, dat is dat, misschien ook wel juist de bedoeling. Ja, maar de vraag is of het NOS-journaal ook op die kant op moet. Ik bedoel, ik, ik, nogmaals, ik vind het heel erg, en ik vind het een heel interessant verhaal. Maar je, je hoorde nu net zelf hoe lang dat duurde, voordat hij uiteindelijk tot zijn punt kwam. Dat ja, was uh, nog steeds niet, erg. Nee, dat was al niet. Want wat er nou precies. Uh, nee, ik vind dat het NOS Journaal die het niet moet doen. Uh, het gaat uh, te ver. Het uh, Hart van Nederland is een leuk onderwerp. Uh, en, en misschien nog wel een RTL Boulevard, dat je dit soort dingen gaat aankaarten. Maar het NOS Journaal moet gewoon bij de feiten blijven. En de persoonlijke uh, touch van een presentator of een, of een journalist, daar zit ik niet op te wachten. Hey, en aardig is het natuurlijk. Misschien ik me nu ineens te bedenken. We <laughs> hebben natuurlijk mijn lieve collega's van, van, van De Pont. Die, die wel een soort participating journalism zou je kunnen zeggen: toepassen in de manier waarop ze sommige misstanden benaderen en, en, en dingen uittesten. Zo'n collega radio-collega Fijn onlangs toch, die een stadionverbod heeft en laat zien dat hij ondanks zijn stadionverbod prima allerlei stadia binnen weet te komen. <lacht> uh, dat, dat, dat, is, dat zou je, hoe flauw ook, kunnen zien als partisch in Maar dan maak je tenminste nog iets mee. Dus misschien heeft de NOS de gedachte van, dat proberen wij ook, maar dan... Het is ook een beetje ja, een, jeugd, misschien... is ook een beetje jeugdjournaal. Weet je, want je gaat iets uitleggen. Nou, je hebt een ring en die is ja, van ja, je oma ja. geweest. En, en die setting is, is dan ook niet... Het is een beetje kinderachtig. Het jeugdjournaal, dat je dat wil duiden, dat snap ik nog wel. Ja, maar niet in het, het, het, het actueel maar, maar, nou ja, maar misschien de functie die het zou kunnen hebben... is dat mensen het willen gewoon. Dat, dat daardoor meer mensen naar het journaal gaan kijken. Dat ze dat in ieder geval verwachten. En dat je dus wel meer mensen op de hoogte brengt van het nieuws. Dat het dan ja, Maar dat kun je ook is. gewoon door, door, door, het, door het bericht te vertellen. Van ja, maar misschien dat... kijken er dan minder mensen. Vinden nee, nee, ze het saai. Als, als je bij journalism wil doen, pak dan de ring van je oma... Ja. En zegt, nou, ik stop hem hier in een pakketje en ik ga het proberen. Ja, ik bied hem ja, aan bij de Albert Heijn ja. en ik stuur ja. hem naar Maastricht. Ja. Kijk hoe hij aankomt. Kom je iets te laat bij het nieuws misschien? Ja. He, ja. Doe dan een onderzoek. Doe dan een test ja. dan stuur 100 ja. ringen van de oma mee. Ja, ja. Dus Heeft je ook, ook een, een ring thuis? Nou, we gaan de tip op de <laughs> schitterend doorgeven Stuur en zijn collega's. bij het nnm Jan Slachter en Jan Heemskerk. Zeer bedankt voor jullie bijdrage aan het Media Tot de volgende keer.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 See the ground Die Burrows was dit met Hometown. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen en dat doe ik met joker Verplanken uit Den Haag. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben overgewichtcoach uh, en ik begeleid mensen met overgewicht en ik doe dat niet met nieuwe diëten. Maar uh, ik begeleid het liefst mensen die yo En die dus van diëten eigenlijk al alles afweten. Maar ik wil graag dat ze hun hersens gebruiken, dat ze hun brein gebruiken om af te vallen. Dat uh, moet u nu zelf ook gaan doen, die hersens gebruiken... maar dan om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Als het u lukt nieuwscanner van de week te worden, dan wint u 300 euro. hoogste score tot nu toe is uh, 70 punten, gisteren gehaald. In de eerste ronde stel ik een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient betaalt bepaalt de nieuwsfactor... die neemt u dan weer mee naar de tweede ronde. Uh, ik zou zeggen heel veel succes mevrouw Verplanken. Dank en, uh, je wel. We gaan beginnen. De kabinetsplannen. De nationale nieuwsquiz. Breekt lachend komt hij binnen. Maar Rutte weet, in de Eerste Kamer wordt het moeilijk. U kiest uw eigen politieke vrienden hier, maar rekent u zich niet te vroeg rijk bij ons? Je ziet wel dat de oppositiepartijen in de Eerste Kamer... ja, tussen neus en lippen door toch wel het kabinet waarschuwen. Een gewaarschuwd men stelt voor twee. Meneer de minister, president, voor u, meneer de voorzitter. Een ongeluk is gauw gebeurd, maar je kan het ook verkopen. Naar vraag 1. De Eerste Kamer debatteerde gisteren de hele dag met premier Rutte over het regeerakkoord. Welke partij in de Senaat heeft als eerste partij ooit een motie van wantrouwen ingediend tegen het gehele kabinet? Dat was de PVV. De PVV, dat klopt. De motie zal wel zeker worden verworpen. Vraag 2. Zowel het CDA als de SP in de Eerste Kamer verzetten zich tegen hetzelfde onderdeel uit het regeerakkoord. Voor het CDA gaat het plan te ver, voor de SP gaat het niet ver genoeg. Om welk plan gaat dit? Het leenstelsel? Het leenstelsel, nee, dat is fout. Het gaat over nivelleren, over het uh, herverdelen van de inkomens. Vraag 3: Ik lees u een kop voor uit een krant en de vraag is waar gaat die kop over? En dan krijgt u vervolgens drie uh, mogelijke antwoorden van mij. De kop is vertraagd, wel nee, hij heeft extra reistijd. Eén, gaat het over de tickets voor de snelle treinverbinding Vira tussen Amsterdam en Brussel en omgekeerd vliegen de deur uit? Of twee. Vandaag is er sneeuw voorspeld, dus het is de vraag of Sinterklaas wel overal kan komen. Of drie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar een bijna botsing tussen twee vliegtuigen bovenuit geest. Het gaat om twee. Ja, dat klopt. Uh, het gaat erover dat de treinen mogelijk vertraging krijgen of dat er zelfs treinen uitvallen. En dat het dus maar de vraag is of Sinterklaas overal kan komen. Kop uit NRC Next was dat. Vraag vier. De politie in welke stad heeft deze week Lok Zwarte Pieten ingezet om verdachte situaties te observeren? Den Haag? Nee, Rotterdam. De politie in Rotterdam zette eerder al lockfietsen in... om uh, fietsendieven op daad te kunnen betrappen. U heeft uh, twee, punten, twee punten gehaald. Uh, we gaan door met vraag vijf. Ik uh, laat u een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? We betreuren dat er grote onrust en onzekerheid is ontstaan... als gevolg van die ontruiming. En mensen hebben daar op de, tot op de dag van vandaag nog steeds last van. En dat spijt ons oprecht... Wie is dat? Dat is de burgemeester van Utrecht. En hij heet. En hij heet. We hebben de naam nodig. Ja. De achternaam. Ik ben er even kwijt. Je moet het nu zeggen? Nee? Aleid <slaars> Wolfs is. Oh ja, Alijt Wolfs. Ging over dat ontruimen van het Kanaaleiland ja. van veel woningen daar vanwege asbestgevaar. Vraag 6. Volgens de onderzoekscommissie heeft zowel de woningcorporatie... als de gemeente Utrecht fouten gemaakt bij de evacuatie. Hoe heet die woningcorporatie? Dat is Mitros. Dat is helemaal goed. Dan gaan we naar vraag 7. En bij deze vraag kunt u vier punten verdienen. Kunt u de score dus een beetje opvijzelen. Um, uh, u krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen wij? Het gaat om één term. Als u het antwoord denkt te weten, kunt u stop zeggen. Uh, maar wel goed nadenken voordat u dat doet, want er komt geen herkansing. Dus als het één keer fout is, dan is het afgelopen. Daar komen ze. 4. Mijn nieuwe directeur loopt in de mars. 3. We liggen onder vuur vanwege onze aanpak. 2. Voetbal is ons leven. 1. Ik heb besloten om alle amateurwedstrijden dit weekend af te gelasten. Stop, dat is de KNVB-voorzitter. Het is, de, het is Het is een onderwerp en niet een persoon. Oh ja, het is een persoon. Amateur voetbalwedstrijden. Nee. We gaan even overleggen. Ik, uh, want, uh, het gaat namelijk om de KNVB. Het is niet om de voorzitter, want dan zou het een persoon zijn. De KNVB. Uh, en wat wordt er besloten? Oh, er wordt nu gebeld, dus we gaan het even bekijken. Uh, ik geef u zo de punten door. Ga ik eventjes een oproepje doen.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 De bezuinigingen op kinderopvang voor 2013 moeten worden geschrapt. Dat vinden werknemers en werkgevers en oudere organisaties in de kinderopvangsector. Ze laten aan de Tweede Kamer weten dat de bezuinigingen van 205 miljoen euro... die voor volgend jaar gehaald moeten worden, al gerealiseerd is. Dat komt door de afnemende vraag naar kinderopvang. Is het goed dat die bezuiniging dus komt te vervallen... of is in deze tijd, van alle extra, uh, in deze tijd elke extra euro die je kunt besparen meegenomen? De stelling waarop u kunt reageren is dus... de bezuinigingen op kinderopvang voor 2013 moeten worden geschrapt... Bent u het daarmee oneens of eens, dan kunt u dat sms'en naar 7070 voor 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800-1101. En u kunt ook stemmen via de website www.stand.nl. En voor twitteraars hekje standpunt. Om half twee praat ik hierover met Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks. Mevrouw Verplanken. Ik heb slecht nieuws, hij is fout gerekend. Dat betekent dat u op uh, drie... Oeh, staat. dat is niet veel. En dan moet u 24 goede vragen uh, beantwoorden. Dat is volgens mij heel erg lastig. Maar ja. we gaan zo snel mogelijk uh, beginnen, zou ik zeggen. En dan kijken we uh, hoe ver u komt. In ieder geval heel veel succes. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Een toestel van de KLM is op 13 november bijna op een toestel... van welke maatschappij gebotst? Garuda. Dat klopt. Hoe heet de minister die bekijkt of mensen die hun hypotheek willen omzetten... meer op tijd kunnen krijgen? Dat is... De nieuwe minister van de VVD. Ja, je, anders ja. Pas. Dat is Stef Blok. De, de, de, de tropische storm Bopa in welk Aziatisch land heeft aan zeker 40 mensen het leven gekost? Uh, de Filipijnen. Klopt. Wat voor vak moet op de basisschool komen volgens de Partij van de Arbeid en de VVD? Wetenschap en techniek. Klopt. Prins Carl Filip uit welk land doet mee aan een autorace op hoog niveau? Pas. Zweden is dat. De populatie van welk dier is in Afrika met 75% afgenomen? Pas. Dat is de Leeuw. Bondskanselier Angela Merkel is met overmacht herkozen als leider van welke partij? Uh, CDU. Klopt. Welke Nederlandse stad wil een b, uh, b instellen? Ik verstond het niet. Een b Amsterdam. Den Haag. Welke sport krijgt geen subsidie meer van NOC-NSF? Schoonspringen. Nee, dat is bed, met bed... Oh, dat klopt. Uh, studenten hebben de Tweede Kamer een petitie aangeboden... waarin ze vragen wat niet af te schaffen... Pas. De OV-studentenkaart. Welk lid van het Koninklijk Huis heeft door het onthullen van een collage... het brief Pivot park in Os geopend? Pas. Dat was Willem-Alexander. Welk vleurig evenement heeft miljoenen minder opgebracht dan eerder werd begroot? Sorry, ja. Klopt. Welke minister wil een internationaal debat over drones aanzwingelen? Welke minister is dat? Hier kunt u even over nadenken. Dit is uh, aangekaart vanuit D66. Dus dat... Het is een minister, hè? Ik kan niet... Nu moet u het zeggen. De nieuwe minister van Defensie uh, Plasgaard. Ja! Het kwam van diep, maar het was wel goed. <laughs> en daarmee heeft u zeven punten gehad in deze ronde. Als we dat vermenigvuldigen met drie, dan komt u op 21. En dat, dat is heel is, uh, erg dat weinig. Dat is minder dan de 70. U bent echt teleurgesteld, hè? Zeker. Ja, had had meer op, op meer gerekend. Nou ja. Zeker, ik uh, ben wel een invaller, hè? dat moet je nog even vermelden. Ja, maar u heeft wel <laughs> fantastisch ingevallen, zeker met die zeven punten. Dank je wel. En ook als invaller krijgt u gewoon alle prijzen die wij hebben... voor onze kandidaten. De twee kaarten voor beeld en geluid, de, de, de trommel van lunch en uh, de lunchradio. Dus u gaat uh, zeker niet helemaal met lege handen naar huis. Oh. Uh, goede reis terug naar Den Haag. Dankjewel. En, uh, en wie weet tot de volgende keer. Tot een volgende keer. Ja, en dan, uh, dan misschien met iets meer geluk. Goed, dit was de eerste deel van, uh, van lunch. Uh, wij maken uh, ruimte voor het nieuws uh, met Dorald Megens en zijn dan om kwart overheen ongeveer bij u terug. Tot zometeen.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 Dit is wat ik dacht. Over zijn audio rondleiding bij kunstwerken in het Krullermuller museum. Hoofd van een slapend kind. Wim Brons ontmoet Nico Dijkshoorn Radio 1 vrijdagavond van 7 tot 8. Stil. Hij wil nog iets zeggen. Het nieuws van alle kanten.